Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Nou, dat uh, is niet zo, want uh, ik zit er... en uh, het is geen Rob Harms en geen A.J. Het Lijkt wel eigenlijk een beetje donderdagavond... want uh, Marcus van Dam en uh, Martijn Luijten zijn bovenaan het werk. Het enige verschil is dat het niet... 8 uur s'avonds tot 10 uur s'avonds is op de donderdagavond, maar gewoon op zaterdagmiddag tussen 2 en 5. En ik uh, gevraagd ben om dit programma dan maar over te nemen. Nou, dat uh, doen we met heel veel plezier, mag ik erbij zeggen. Want hier beginnen we dan maar mee met de suite en de balroomplit. Ik uh, moet gerustig zeggen dat ik een beetje de supersub uh, ben, geloof ik. Want uh, dat heb ik in het verleden dus ook al uh, gedaan bij een ander uh, radiostation. Dat uh, lokale radiostation is inmiddels uh, te ziele hoor, uh, vrienden. Want dat was destijds uh, de lokale omroep van Heemstede en Binnenbroek. Toen had ik een illuster programma wat ik over moest nemen, Matchbox, genaamd. En dat zit voor een deel ook weer bij CFM sinds een aantal jaren. Bij uh, de donderdagmiddag tussen twee en vier van uh, collega... Bart van der Meer, want uh, die, uh, die doet dat. En dat uh, programma dat, uh, dat heb ik destijds uh, ook uh, nog een keer gedaan... Uh, toen het uh, nog uh, daar in Heemstede werd uh, gedaan. En een van die nummers die ik dan uh, wel eens stevig heb gedraaid... was dit nummer wat je net hebt uh, gehoord. The Sweet en de Ballroom Blitz, acht minuten over twee... Welkom bij deze Zandvoert op zaterdag. Uh, ja, het is iets wat uh, schrikker. Dan hoor je ineens uh, die stem van die lopspans van een koper uit uh, de radio uh, komen... die normaal gesproken op de donderdagavond zit. Maar goed, uh, ik ben altijd heel erg uh, stiekem bereid als uh, beide heren niet kunnen. En dat is nu het geval. Enigszins uh, heeft dat een uh, beetje te maken dat uh, Rob niet in staat was vandaag om het om het te doen. En AJ die heeft uh, keurig netjes wat uh, dingen achtergelaten waarmee ik een klein beetje uit de voeten kan. Zodat we een beetje de agenda kunnen volgen vandaag op deze 20 oktober op deze zaterdagmiddag. Want uh, hij zit wel uh, redelijk uh, gevuld. En dan hebben we het uh, met name over het voetbal. Want vanmiddag uh, vanaf drie uur uh, wordt de aftrap uh, gedaan... Uh, bij, uh, bij de Svijs Zandvoort. Tussen Zandvoort en Zop met een B. Uh, Z-O-B moet ik erbij zeggen. En niemand minder dan Jovanes van zal straks daar... het een en ander gaan vertellen over deze wedstrijd. Uh, want ja, Zandvoort heeft een wat uh, moeizame start uh, gemaakt... als het gaat om... Uh, de voetbalcompetitie op de tweede klasse, want ja, ze zijn vorig jaar gepromoveerd met door middel van een kampioenschap. Maar het had wat aanloopproblemen, maar schijnbaar begint het nu eigenlijk een beetje te draaien. We horen straks vanaf een uur of drie hoe dat in zijn werk gaat. Natuurlijk ook nog wat, wat dingen die hier voorbij komen, zoals het weer. De evenementenagenda voor de komende week, eigenlijk een beetje van dit weekend nog... En uh, ja, we hebben eigenlijk ook nog uh, heel veel leuke muziek uh, klaarstaan. Uh, en ik weet dat ik, uh, hij zal uh, waarschijnlijk uh, een beetje door... Uh, ja, hij wil eigenlijk wel denk ik uh, vanaf het uh, bed in één keer gewoon uh, zijn bed oppakken en hier naartoe uh, komen. Want uh, ik zou bijna zeggen, het is misschien uh, de wilde droom uh, die Rob Harms ooit had in de jaren tachtig van deze dame. En uh, ik weet dat ik hem een heel goed uh, genoegen doe als ik dit nummer uh, draai voor hem. Girlfriend van Pebbles. your last line and I've cried my last cry, I'm out the door babe, this other fish in the sea Just zou zijn dat het een beetje een gemeenschappelijke deler is, dit verhaal van Pebbles en Girlfriend. Maar ik moet je zeggen, toen Jaapie Goper ook een beetje zo was in de jaren tachtig... had hij ook wel een beetje zijn voorkeur, in Pebbles. Nou, daar werd ik ook wel een beetje gillend wakker van, eerlijk gezegd. Girlfriend was dat. Bracht de tijd alweer inmiddels hier bij ZFM Zandvoort. Bij Zandvoort op een zaterdag kwart over twee. En dan betekent dus dat ik eventjes met het oog en oor moet doen. en Dat is uh, heel fijn, maar dan uh, pak ik gewoon uh, de kranten bij. Want uh, dat is een beetje de Bijbel, uh, zowat in het uh, programma. En uh, ja, uh, dan hebben wij ook uh, toch uh, het fijne... de omstandigheden dat we een beetje dat uh, overnemen... van uh, de mensen die dat uh, werken uh, voor ons een beetje verrichten. Maar goed, uh, de afgelopen week uh, heeft... Uh, Bijvoorbeeld ook in het teken gestaan, na maanden van voorbereiding is de kogel door de kerk. En er is er een jeugdbrandweer in Zandvoort van start gegaan. Er melden voldoende jongeren zich aan voor een groep en een brandweerman zonder pak, dat kan niet. Dus ook die jeugdbrandweer werden er pakken besteld. En daarvan werd er uiteraard een stoere foto gemaakt. En die kun je dus zien in die rubriek van de Zandvoortse krant. Het resultaat ziet er goed uit. Dan uh, natuurlijk nog veel meer. Want de komende weken is het ook herfstvakantie. En dat betekent dat je uh, dus van alles en nog wat uh, kan doen. Team Sportservice Hemestede Zandvoort uh, die heeft uh, iets uh, georganiseerd. Want er wordt een uh, sportsinstuif gehouden in uh, de herfstvakantie. En dat is bedoeld voor de kinderen van groep 3 tot en met 8. De uh, Lions uh, verzorgen een uh, basketbalclinic. En daarnaast kunnen kinderen ook deelnemen aan pannenvoetbal, straattennis en een stormbaan. Donderdag 25 oktober vindt het allemaal plaats. Dat is uh, in de Corverhal en het begint om 11 uur s ochtends en duurt tot 1 uur smiddags. Inschrijven is niet nodig en ook zijn er geen kosten aan verbonden om deel te nemen. En neem vooral, zo wordt hier gezegd, ook vriendjes en vriendinnetjes mee. Want uh, het kan natuurlijk alleen maar leuk worden als er veel kinderen zijn. Sportieve kleding en zaalschoenen zijn wel verplicht, maar dat spreekt voor zich. En van de week zag ik het al, want ik ben een paar keer langs de Rooms-Katholieke kerk gereden. En de Agatha-kerk noemen we dat. En daar is ook alweer sprake van een kledingactie. En die wordt jaarlijks gehouden door Sam's kledingactie voor mensen in nood. Dus die actie die gaat plaatsvinden tussen, nou ja, wat zeg ik, op 19 en 20 oktober. Dus vandaag ook nog. En wil je dat doen, dan is dat mogelijk. Maar dan moet je dan wel schoeisel en huishoud... Textiel meenemen en deponeren in sterke vuilenzakken. De inzameling vindt plaats in de hal van Huis in de Duinen. Dat is, uh, moet ik even kijken, uh, vandaag is dat van 10 tot 12. Ja, dan ben je dat een beetje laat. Maar misschien is er nog een mogelijkheid om dat nog alsnog te doen. Ik zeg het er maar bij, maar dan moet je volgens mij eventjes contacten opnemen met Sam's Kledingactie. En het is bedoeld voor mensen in nood. Ik ga ervan uit dat ook al na is de sluitingstijd al geweest... dat ik wanneer je dit hoort gewoon nog uh, moet kunnen doneren. Dat, dat lijkt me wel verstandig. Ja, dat is een melding die ik binnenkrijg... omdat ik nog iets uh, van een sociale media open heb staan. Die ga ik uh, zo direct uh, nu toch uh, ook maar even uitzetten... want dan is dat uh, wel vrij hinderlijk. Uh, daar word ik uh, helemaal moe van... want dan uh, krijg ik uh, precies steeds uh, tussen de plaatjes door een, een melding... dat ik weer een, een melding heb. Dus lijkt me niet zo verstandig. Dan uh, doen we nog uh, één ding... En dat is dat er een geweldige opbrengst is van het Smits Health and Wellness. Want daar heeft Zandvoort op zaterdag ook nog aandacht aan besteed van het Slender You Marathon. Uh, landelijke salons, waaronder deze ook in Zandvoort, haalden op één dag zoveel mogelijk geld op voor het Reuma Fonds. En het was bij het Smits Health and Wellness Centrum aan de Hoogweg. een supergezellige en druk bezochte dag... In totaal werd er maar liefst 1130 euro opgehaald. En dat is een recordbedrag voor onderzoek naar het Reuma-verhaal. Het is dus bestemd voor de Reuma-patiënten en het Reuma-fonds. Heb ik daar weer het nodige over gezegd? Uh, ik ga eens even kijken, want dan moet ik weer een schuif openzetten. Ja, ik ben, ook niet in, uh, <laughs> ik ben er 50 voor bij mijn vrienden, dus het is... Dus, uh... Het is donderdag, was het mijn verjaardag geweest. Dus ja, dan ben je toch wel een beetje toe aan een paar dagen uit, hoor. Uh, moet ik even zeggen, uh, zeggen erbij. Ja, ja, ja, dankjewel. Een van die mensen die dat uh, doet is uh, Louis, Louis Louis in de News. En couple days off. Diva is hij eigenlijk Shirley Bessie samen met de, de jongens van Yellow en The Rhythm Divine. Daarvoor hoorde je You and Louis on the Dews met een couple days af. Nou, dat was wel even nodig na de donderdag die ik heb beleefd hier in deze studio in het eigen programma, want uh, ja, daar hadden we een studiogast... en uh, deze man had ik ook al een aantal jaren niet uh, gesproken. Uh, overigens, dat werkje komt overigens, uh, straks nog wel even voorbij. Dus dat uh, ga ik uh, gewoon uh, wel doen. Want uh, ja, je moet af en toe ook nog een beetje je eigen programma... een klein beetje promoten. Maar goed, dat, dat, dat, dat uh, is toch uh, zoiets uh, van... Uh, jongens, uh, dank je wel voor één vinger in. Ik grijp, ja, grijp jullie uh, meteen jullie bij de handen aan. Om dat even te doen. Uh, drie minuten voor half drie. Uh, ik zou bijna zeggen dat het is nog even te vroeg is om het uh, Wie-bericht uh, erbij uh, te nemen. Maar uh, dan heb ik nog altijd iets uh, klaarstaan eerlijk gezegd. Want uh, niet zo lang geleden is zij ontvallen. Deze dame, Rita Franklin, te horen op uh, de Eurythmics. What sisters are doing for themselves. Jaren 80 werk, maar goed, het uh, was een beetje de terugkeer ook van Rita Franklin destijds. Uh, de jaren 60. Maar doordat zij ergens ineens de opwachting maken in een blockbuster als uh, de film van uh, The Blues Brothers. Ja, toen was het ineens het hek van de dam, eerlijk gezegd hoor. Ja, want als je naar buiten kijkt dan zie je dat het toch nog steeds goed weer is. En dat zal denk ik ook wel het komende weekend wel zo blijven. Want er zijn vandaag wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een zwakke west- tot zuidwestenwind. Temperatuur stijgt naar 15 graden en vanavond en komende nacht zijn er flinke opklaringen en is er kans op nevel en mist. Het koelt af naar zo'n graad of acht dan morgen, want morgen zijn er natuurlijk ook een flinke perioden met zon en blijft het wederom droog. Dus mocht je zin hebben, ga gewoon lekker een dagje naar het strand, lekker de frisse... Lucht opsnuiven, snuiven, hangt ook een uh, lekker windje dus. En één voordeel: de trein rijden. Dus je hoeft niet uh, lang uh, te wachten uh, voor een bus die in plaats komt van de trein. Nee, de trein rijdt gewoon. De wind, uh, zei ik al, waait zwak tot water uit het zuidwesten. En de temperatuur stijgt naar 16 graden. De komende dagen na het weekend wordt het geleidelijk wat wisselvalliger met een toenemende kans op regen of enkele buien. Geregeld schijnt ook de zon en temperatuur stijgt naar waarden tussen de 14 en de 16 graden. Vanaf volgende week zaterdag gaat het kwikbeduidend verder naar beneden, want dan gaan we toch echt richting de winter. Hoewel de temperaturen zijn volgens de meteorologen nog steeds normaal, want dat zijn de waarden rond de 11 tot 12 graden. Misschien nog een uitschieten naar de 14, maar dan is het daar verder ook wel mee bekeken. Dat uh, is het uh, weer voor de komende tijd en de komende dagen. Dus uh, wat dat gaat, helemaal goed. Nu, weer tijd. Ik zei het al. Uh, even de knipoog naar de afgelopen donderdag. Want uh, afgelopen donderdag had ik de frontman van deze band in de studio. En hij heeft uh, een aantal nummers van dat album uh, gespeeld. Ik heb het over Frank Bond van Alaska. Wie uh, is Alaska? Nou, als je de wereld draait door maar eens even gaat zoeken... dan kom je wel materiaal van Alaska tegen. bovendien zegt Leo Blokhuis nog een aantal positieve dingen... Uh, in het verleden ook, uh, wat dat betreft over deze band uit Volendam. En het is niet een Volendamse band uh, waarvan je zegt... Uh, ja, Jan Smit, uh, de drie J's of wat dan ook. Nee, dit is totaal iets anders. Ik zou bijna zeggen, de uh, birds zijn weer alive. Ik zou zeggen, luister en oordeel zelf. Hier zijn de mannen van Alaska met de Comedy of Destins. altijd doen op de donderdagavond achter elkaar. De Comedy of Distance van Alaska. En, uh, het album is afgelopen week uh, uitgebracht en gepresenteerd in Paradiso Amsterdam. De jongens van Alaska uh, brengen min of meer een beetje een node aan de jaren 60, maar ziet zelfs ook nog wat uh, jaren 90 in uh, verwerken. Dat heeft uh, Frank zelf Uitgelegd afgelopen donderdag. En deze dame die komt ook uh, nog langs binnen uh, de muren van stu Studio ZFM Zandvoort. Uh, dat gebeurt ergens in november. Anke Timmer met Kom je dansen Elsie. En Elsie, dan denk ik uh, toch ook aan de dochter van een wethouder van het college. Gert-Jan Bluis. Ja, ja, ja. Wat, wat zal hij daarvan zeggen als hij dit uh, zo, zo hoort? Maar goed, uh, ik, ik, ik zeg helemaal niks, uh, eerlijk gezegd. Goed, twee nummers achter elkaar. Uh, dan uh, nu uh, weer gewoon Zandvoortse zaken. Want uh, dit uh, programma dat, uh, is daar toch wel een beetje op uh, geënt. Kan natuurlijk uh, de burgerlijke stand doen, maar dat uh, laat ik achterwege. Uh, de columns van Margot de Mes, want het zal uh, menig Zandvoort er niet uh, ontgaan zijn... Die, uh, die worden gebundeld, de columns daarvan. Hè, want die, uh, die zijn een tijd lang uh, verschenen in de Zandvoortse krant. Sommige mensen die denken, wow, wat, uh, wat gebeurt hier? Ja, maar Marco is nogal een beetje scherp met de pen. En dat weten we inmiddels uh, nu. Uh, de vragen kregen, kregen ze ook bij de Zandvoortse krant... waarom de wekelijkse column van Marco Tomess is verdwenen uit de krant. Dat is op verzoek van Marco zelf, want dat heeft ook nog wel het een en ander te maken. Want Marco die is weer bezig met een nieuw boek. En hij heeft dan ook besloten om tijdelijk die columns eigenlijk voor zich uit te stellen. Tijdelijk. Wie weet komt hij nog terug met het schrijven van de columns. Maar voor het maken van het nieuwe boek, daar is natuurlijk veel tijd en energie voor nodig. En dat is de reden waarom Margot-Rouge voorlopig de columns aan de wilgen heeft gehangen. Maar goed, zelf heeft de schrijver ook nog wat achtergelaten op zijn Facebook-pagina. Want die columns die zijn gebundeld tot één boek, eigenlijk. Ja, een boekje. Nou, een boekje is een beetje ongebiedig gezegd. Maar die, uh, die is inmiddels ook uh, weer uh, vergrijgbaar En uh, die kun je dus uh, ja, eigenlijk ophalen bij, uh, denk ik, hier de plaatselijke boekhandel. En dan denk ik aan de grote krocht. En mocht dat niet het geval zijn, dan moet je gewoon even googlen... en kijken of je dat ding ergens uh, vandaan kunt trekken. Uh, ik verwacht uh, tussen nu en een paar weken dat uh, Marco ook zeker nog daar wel rugbaarheid aan gaat geven wat dat, uh, wat dat er gaat. Ik kijk nog eventjes met een uh, scheef oog met wat er, uh, wat er nog uh, in het uh, uh, gebeuren staat. Eigenlijk is dat uh, iets voor de evenementenagenda, maar dat uh, ga ik uh, nu nog niet doen. Wel wat anders, want er is natuurlijk nog uh, wel het een en ander uh, te vertellen... over de afgelopen week, want ook is bekendgemaakt dat uh, de prestigieuze DTM-race, dat is altijd iets wat ook het circuit Zandvoort aangaat. Daar komt een einde aan, want na 18 jaar is dat, gaat dat verdwijnen... en gaat het naar het circuit van Assen. In een reactie zegt de operationeel directeur... dat is de man die de dagelijkse leiding heeft van het circuit... De afgelopen periode hebben wij met DTM-organisator ITR onderhandeld over een nieuw contract. En immers wilde de DTM graag weer op zandvoort komen rijden. De financiële voorwaarden die door ITR werden gesteld lagen echter ver bij onze mogelijkheden vandaan. Uit het feit dat ook de Red Bull Ring en de Ring volgend seizoen ook niet meer op de kalender staan... maken we op dat men ook daar niet met een ITR... tot een overeenstemming heeft kunnen komen. Volgens mij is die Red Bull Ring uh, het, bezit, het speeltje van uh, Dieter Matenschietz. Uh, dat is dat... Uh... Dat ding in Oostenrijk waar Max Verstappen afgelopen, uh, ja, afgelopen jaar nog heeft uh, weten te winnen. Um, het verhaal gaat nog even verder door. Uiteraard uh, krijgen, krijgen, kijken we met veel plezier natuurlijk terug op 18 jaar DTM op circuit Zandvoort. Met natuurlijk de overwinning van Christian Albers voor eigen publiek in 2003... als een van de hoogtepunten uit die periode. Vrijwel alle DTM-coureurs beschouwen Zandvoort als een favoriete circuit. En we sluiten een terugkeer van de serie Zandvoort in de toekomst dan ook zeker niet uit. Zo zegt Erik Weijers in een toelichting op dat uh, verhaal. Uh, en als we dan toch over de autosport bezig hebben... want uh, het terecht uh, dat van Zandvoort dat niet wereldkundig heeft uh, gemaakt... Want uh, de, aan de basis stonden enkele tweets. En die tweets die werden de wereld in geholpen door Erik de Vlieger. Waarbij ik dan op een gegeven moment uh, ja, min of meer uh, zei... de vlieger gaat niet op. Op mijn eigen profiel heb ik dat gezegd. Maar hij uh, wist eigenlijk een scoop te melden... dat de gemeente Amsterdam 65 miljoen euro in het circuit Zandvoort... wilde investeren om de Formule 1 en dus de Grand Prix... hier in Zandvoort mogelijk te maken. Nou ja, daar waren natuurlijk veel mensen dol enthousiast over... en die zagen alweer lang vervlogen tijden weer, weer terugkomen. Maar het blijkt dus, zoals gezegd, een storm in een glas water. Het Be begon eigenlijk al meteen een dag later dat de media daar al op ja, doken. Er was natuurlijk de journalist Richard Stekelenburg van het Halems Dagblad... die navraag heeft gedaan, maar ook de krant heeft dat gedaan. En natuurlijk, Rob Harms en ik hebben dat ook gedaan. Want ja, wij plaatsen dat soort berichten natuurlijk niet... 1, 2, 3. En dan blijkt dus al heel snel dat het dus uh, ja, gebakken lucht is. Want de gemeente Amsterdam uh, meldde bij uh, monden van een woordvoerder dat het uh, totaal geen sprake was. En ook Erik Weijers die vond dat eigenlijk ook een beetje uh, nogal. Voerbarig. En min of meer was hij nogal erg uh, ja, gepikeerd over het hele verhaal. Eigenlijk willen wij hier niet eens op reageren. Want de vlieger gezegd heeft, is een persoonlijke titel. En dan staat er iets uh, wat uh, niet helemaal klopt uh, wat betreft het woord. Wij distingeren, maar distingeren dat is iets anders. Distingeren is leuk en netjes gekleed zijn. Maar distancieren ons hiervan. En mocht er in de toekomst een Grand Prix in Zandvoort weer te sprake komen... dan komen wij met informatie naar buiten. Voorlopig is het niet zover, zegt uh, Erik Wijn. In een reactie over de storm in een glas water. Over de tweets van Erik, nee, ja, Erik de Vlieger. Ja, hij heet ook, Erik, dus, dus zo, zit, zo zit het in elkaar. Ik zou bijna zeggen, het is een beetje Spirits in the Material World. moet ik eerlijk de halverheid zeggen. Nou, we hebben weer een beetje bij komen, mensen, want dat doen we dan met de police. Spirits in the Material World. Het blijft altijd uh, nog leuk als je dit soort uh, werkjes uh, mag uh, draaien. Zeker op een zaterdagmiddag. Want dan, uh, ja, dan heb ik ook een beetje vrij spel eerlijk gezegd. Uh, dat zijn altijd uh, de leuke uh, dingen als je dan uh, sinds lange tijd dan weer eens een programma mag overnemen. Hoewel, dan moet je ook de structuur van het programma zoveel mogelijk volgen. Dank AJ voor het uh, last minute uh, allemaal eventjes uh, toespelen van wat een beetje de punten uh, zijn. Ik denk alleen dat het gedicht van de week helaas uh, daar, uh, dat schiet erbij in. Ik ben niet zo poëtisch. Dan moet je maar uh, gewoon op de donderdagavond maar luisteren, denk ik dan. Uh, daar zit genoeg poëzie in, denk ik. Maar dan in de muziek. Zondag, want als we het dan toch over muziek hebben... Uh, komende zondag, dus morgen... dan is er weer een Kamerkoor uh, actief uh, bij de protestantse kerk... of in de protestantse kerk. En dat is Kamerkoor Air One bij het Kerkpleinconcert. Uh, zij gaan een uh, concert uh, verzorgen... En dat uh, koor is, of bestaat al in de huidige vorm 20 jaar. Wekelijks repeteren de 21 leden van het koor... met veel plezier in de Amsterdamse staatsliedenbuurt. Ons repertoire omvat zowel oude muziek als werken van hedendaagse componisten... en bestaat uit zowel religieuze als wereld... of wereldlijke muziek, moet ik erbij zeggen. Dat zegt uh, de dirigent van de uh, Kamerkoor, Erwan... Rachel of Rachel Rachel van Barnaar. Jaarlijks verzorgt R1 een, een of twee, soms misschien wel drie verschillende concerten. Vaak a cappella, maar ook met begeleiding van wisselende instrumenten. En dat gebeurt dus ook komende zondag. Um, ja, dat, dat is eigenlijk van alles en nog wat. Er zijn een aantal mensen ook actief, waaronder dirigenten zelf. Die begonnen al op vijfjarige leeftijd met pianospelen. En ze studeerden piano aan bijvoorbeeld het Zwelik Conservatorium. Als je wil kijken daarnaar, dan kan je daar terecht. Het Kerkpleinconcert begint om drie uur smiddags... En de entree bedraagt 5 euro. En dat is inclusief de programma-flyer, zeg ik er dan ook uh, maar even uh, voor het gemak uh, erbij. Dance Classic, want dat uh, is toch altijd wel iets uh, wat ook op mijn lijf uh, geschreven is. Want dat doe ik meestal zo uh, donderdagavonds voordat het uh, programma uh, begint. Maar ik uh, doe het ook net zo lief hier op de zaterdagmiddag. En dat is zeker uit lang vervlogen tijden. Jaren 80. Lime, met Your My Magician tot aan het nieuws van drie uur.